11 Uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Het probleem van het voetbalgeweld moet samen worden opgelost. Dat zei minister Schippers na afloop van het topberaad over voetbalgeweld op haar ministerie. Bij het beraad waren onder andere ministers, gemeenten, de KNVB, de politie en NOC en NSF aanwezig. Schippers had de partijen uitgenodigd voor een topberaad. naar aanleiding van de dood van de grensrechter in Almere. Volgens Schippers is het probleem niet zomaar opgelost. Het idee dat er met één wet of één regel een veilig Nederland is... is helaas niet zo, anders hadden we die wet al lang gemaakt. Dus wij hebben allemaal onze eigen rol om dit hele complexe probleem... om dat bij de horens te vatten. Heel belangrijk daarin zijn de ouders, zijn de kinderen zelf. Is de schil om die kinderen, zijn de scholen, de sportverenigingen. Tijdens de topraad is afgesproken dat de partijen over drie maanden opnieuw bijeenkomen. Er zal dan worden gekeken wat er in die drie maanden is bereikt. Enkele slachtoffers van de schietpartij in Luik, een jaar geleden, klagen de Belgische staat aan. Ze vinden dat de dader, die destijds voorwaardelijk vrij was, nooit had mogen vrijkomen. De schutter van 33 moest zich op de dag van de aanslag melden bij de politie, in verband met een zedenzaak. In plaats daarvan schoot hij met een machinegeweer wild in het rond in de binnenstad van Luik. Vijf mensen kwamen bij de aanslag om, meer dan 120 mensen raakten gewond. De dader pleegde zelfmoord.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 Dit jaar gaat hij naar uh, Proza en het is een van onze grootste Proza uh, schrijvers. Hij heeft uh, nu bijna 30 uh, boektitels uh, geschreven en die vormen eigenlijk één groot bouwwerk, één uh, werk. En uh, ja, Hij heeft een ongekende uh, stijl en uh, ja, hij is gewoon een hele bijzondere schrijver. De prijs wordt jaarlijks uitgereikt rond de sterfdag van PC Hoofd op 21 mei en bedraagt 60.000 euro.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 Het weer nog zonnige perioden en aan de kust een winterse bui... het wordt 1 tot 4 graden. Morgen meer bewolking en wat regen of natte sneeuw... het wordt dan een graad of 3. AWB Verkeersinformatie. Een file op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Twee kilometer lang tussen Muiden Oost en Knopendiemen. Door een kapotte vrachtwagen is de rechter rijstrook daar dicht. Op de A27 Gorkum richting Breda 5 kilometer tussen knoopend Hooipolder en Oosterhout-Zuid. Daar gebeurde een ongeluk en bij Oosterhout-Zuid is ook de rechte rijstrook dicht. Op de A50 Eindhoven richting Os is vanochtend een vrachtwagen in brand gevlogen. Daar is nu een onderzoek begonnen bij Nistelrode. Is dat Twee kilometer is de file, de oprit is dicht bij Nistelrode en ook de rechte rijstrook.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 Radio 1, de gids.fm, met Felix Meurders. Goedemorgen. Hoe gaat ons land er in de toekomst uitzien? Worden we langzaamaan geassalteerd of blijven die groene longen behouden? En hoe wordt er gebouwd, als er al gebouwd wordt? Hoe gaat het met de leefbaarheid van onze omgeving? Deze en andere vragen leg ik zo voor aan de natuurbeschermer... de wegennetdeskundigen en de huizenbouwer. Forensisch pathologen zijn vooral bekend van misdrijven. Zij zijn het die de doodsoorzaak achterhalen, meestal in van die high-tech laboratoria. Patholoog-anatoom Frank van der Goot wil dat onderzoek nu ook voor mishandelde dieren mogelijk maken. En wij kijken wat hij daarvoor in huis heeft. En kunt u zometeen nog naar de spoedeisende hulp in het ziekenhuis bij u in de buurt? Of moet u voor sommige aandoeningen veel verder reizen? De medisch specialisten maken zich zorgen. En wilt u dicht op mijn huid zitten? Surf naar degids.fm de Italiaanse premier Monti had nog maar nauwelijks zijn aftreden aangekondigd... of Silvio Berlusconi maakte bekend dat hij zich verkiesbaar stelt... voor een vierde termijn als premier van Italië. Volgens de peilingen is hij kansloos, maar is dat ook echt zo. Welke troeven heeft de oude Vos nog in zijn mouw om voor een stunt te zorgen? In Italië zit voor ons correspondent Angelo van Schaik. Angelo, goedemorgen. Goedemorgen, Felix. Berlusconi staat volgens de peilingen, heb ik begrepen... om ongeveer 15 van de stemmen. Hoeveel tijd heeft hij nog om dat cijfer op te kikken? Inderdaad, het staat op ongeveer 15% van de stemmen. En de verkiezingen zijn nu, min of meer gepland... voor de tweede helft van uh, februari. Er wordt gesproken over 17 of 24 februari. Maar dat kan allemaal nog verschuiven. Berlusconi heeft eigenlijk zich... ruim twee maanden om orde op zaken te stellen. Verzet zich tegen de bezuinigingen van Monti. Een beetje zoals Wilders dat hier in Nederland doet. En uh, de partij, de PVV, is volgens de laatste peiling... op dit moment de grootste in Nederland. Is dat verzet... Ook meteen de troef van Berlusconi. Verzet tegen bezuinigingen. Je valt even weg, uh, Felix. Ik neem aan dat je zei dat, of dat dat verzet tegen Monti ook de troef is van Berlusconi. Ja, ja daar zet hij wel heel erg op in. Um, hij roept nu al dat de, de, de, de situatie waarin Italië zich nu bevindt dat dat de schuld is van Monti. Uh, het feit dat Italianen het zwaar hebben... en ze hebben het zwaar... want ze hebben behoorlijk wat bezuinigingen over zich heen gekregen... het afgelopen jaar. Uh, dat is allemaal de schuld van Monti. En er wordt uh, eigenlijk gemakshalve even vergeten... dat hij daar, de 18 jaar daarvoor... het land eigenlijk grotendeels naar, uh, naar de knoppen heeft geholpen. Maar Italianen hebben helaas een kort geheugen als het gaat om politiek. Uh, uh, dus die troeven anti-Monti, anti-Europa, anti-Merkel, anti-euro... die zouden uh, op termijn misschien nog wel eens uh, ja, succesvol kunnen blijken. Maar ja, dat is afwachten wat er gaat gebeuren de komende twee maanden... We weten natuurlijk dat Berlusconi drie televisiezenders en twee kranten tot zijn beschikking heeft. Dus er kunnen nog gekke, ge gekke dingen gaan gebeuren de komende twee maanden. Liegen, bedriegen, contacten met de maffia, seksfeestjes, de economie om zeep helpen. Waarom zouden de Italianen überhaupt nog op Berlusconi stemmen? Nou, Felix, je bent wel heel erg uh, uh, uh, rood bezig, hè? Nou, nee, ik Al deze, ik, ik, ik deze zet negatieve gewoon, dingen van Berlusconi naar Die voren zet ik gewoon halen. even op mijn rijtje, Angelo. <laughs> nou, dat is precies wat de linkse kranten in dit land ook doen en terecht. En uh, wat Berlusconi's kranten allemaal weer tegenspreken. Want, maar ja, dat is allemaal ingegeven door uh, oude communistische sentimenten. En uh, nou, als je dat maar belanggroep blijft herhalen, dan gaan steeds meer mensen dat weer geloven. En dan gaan ze steeds meer mensen toch weer op hem stemmen. Er zijn heel veel mensen, uh, helaas, die uh, niet zo goed opletten. Die misschien wel een beetje dom zijn. En die zich makkelijk laten beïnvloeden... door uh, wat Berlusconi's propagandamachine hen voorschrijft. Nou, En die mensen zullen op hem stemmen. Um, wat ik al zeg, drie televisiezenders, twee kranten. Als je alleen daarnaar kijkt of die kranten leest... dan krijg je dus alleen die informatie over je heen. Dus die mensen uh, zullen waarschijnlijk weer... Uh, toch wel misschien geneigd zijn om Berlusconi te gaan stemmen. En dan hebben we nog de andere groep. En dat zijn mensen die ja, direct of indirect er gewoon baat bij hebben... dat Berlusconi uh, aan de macht komt. Mensen die het niet zo nauw nemen met de, met de belastingen. Uh, mensen die misschien nog geld van hem krijgen. Of misschien mensen die het handig vinden... dat de corruptie uh, niet zo hard wordt aangepakt. Nou, dat zijn allemaal dat soort mensen. Uh, dus laten we zeggen de slimmen... De slimme, de voorbij, zoals ze dat hier noemen. En uh, ja, de, de, de makkelijk beïnvloedbare, dat is Berlusconi's uh, electoraat. Maar tot nu toe doet Centrum Links het goed in de peilingen. Met nog een maand of twee te gaan, dat zouden Dan ze het niet ik meer ik moeten niks. weggeven. Um, ik hoorde even niet wat je zegt. Die had het over Centrum Links. En je bent goed bezig daar, zeg. Als ik aan het hoor ben, hoor je. Ja, af en toe val je weg. Jij ja, kan er ook niks aan doen. Uh. Centrum um, Links, zeg ik, doet het goed in de peilingen. Dus met een. Ja, maar een maand of twee voor de boeg zouden ze dat niet meer moeten weggeven, die enorme voorsprong. Ja, volgens de laatste peilingen staan ze op 38 procent. Belusconi op 15 procent. Je zou zeggen, dat is, is, is ja, een gelopen race. Maar eh, Centrum Links heeft bewezen de afgelopen twintig jaar er heel erg goed in te zijn om zichzelf in de voeten te schieten. Eh, om vlak voor de verkiezingen ineens... Uh, ruzies te laten uitbreken binnen hun eigen gelederen... waardoor ja, het een onoverzichtelijke bende wordt. Waardoor mensen weer onzeker worden van... gaan we wel op links stemmen of zullen we het toch maar niet doen. Dus uh, je zou nu zeggen, het is een gelopen race. Ik zou mijn geld nog niet op inzetten. Berlusconi's Helaas. eigen partijgenoten die zijn uh, ook niet blij... met de manier waarop hij de macht weer naar zich toe wil trekken. Er is er zelfs een die tegen hem wil gaan demonstreren. Klopt toch? Ja, dat is... Dat is Georgia Meloni, dat is de oud-minister van Jeugdzaken. Um, zij vertegenwoordigt eigenlijk de, de, rechtse, de rechtervleugel van, van, van Berlusconi's partij PDL. Wat een, eigenlijk een grote vergaarbak is van, van oude uh, uh, christendemocraten tot aan oude fascisten. En zij zit echt aan die rechterkant. Is altijd kritisch geweest tegenover Berlusconi, over zijn manier van, van politiek bedrijven. Ja, en ze was een van de kandidaten voor de primaries die op 16 december zouden worden gehouden. En het feit dat die dus niet doorgaan en Berlusconi zichzelf weer naar voren heeft geschoven, ja, dat vindt ze vervelend. En ze vindt dat het uh, de, de, de democratische gehalte van Berlusconis partij uh, ja, te laag is of vrijwel mm, inexistent is. En dus gaat ze nu een, een, demo, demo, een demonstratie uh, organiseren tegen Berlusconi. Um, het is een incident, denk ik. Er zijn te veel mensen binnen die partij die uh, het eigenlijk best wel prettig vinden... dat Berlusconi de kar weer, weer gaat trekken. Want eigenlijk weten ze ook niet wie dat dan wel had moeten doen... als Berlusconi er niet was geweest. Dus um, ja, er komt een, een, een demonstratie tegen Berlusconi vanuit zijn eigen partij. Maar er zijn heel veel mensen die het prettig vinden dat hij het toch weer gaat doen. Berlusconi, we zijn nog niet van hem af. Correspondent Angelo van Schaik. Get your kick. een geïncorante versie hebben ze op. te dijkelen van Route 66 van Chuck Berry. Toch wel leuk om te horen, toch? De De Bouw. Het ging niet goed en het gaat nog steeds niet goed. En het zal nog drie jaar moeilijk blijven. Het is natuurlijk een geweldige moeilijke tijd voor de bouw. Dat is algemeen bekend en dat leest en ziet u ook al van. In 2008 gingen zo'n 400 bouwbedrijven failliet. In 2009 waren dat er bijna 700. En in 2010 steeg het aantal faillissementen naar ruim 800. Uh, ja, eigenlijk naarigheid. De bouw ligt stil, de natuur versnippert, de wegen staan vol... en ondertussen is er geen geld of draagvlak voor ambitieuze bouwprojecten. Gaat dat veranderen? Hoe ziet het Nederland van de toekomst eruit? Ik leg die vraag voor aan Helene Hermans, directeur van het bouwbedrijf Hermans Civiel. Bert van Wee, hij is hoogleraar verkeersbeleid aan de TU Delft. En aan Maarten van Biezen, teammanager mobiliteit en ruimte bij natuur en milieu. Mevrouw, meneer, goedemorgen. Meneer van Biezen van natuur en milieu, krijgt Nederland de komende jaren een facelift? Um, nou, het ligt wel aan welke komende jaren. We, we, we moeten niet de, de, als nou, Nederlanders snel. Aankomende 10, 15 jaar zal er ja, denk ik wel behoorlijk wat veranderen. Ja, wat verandert er? Ik denk dat we um, bijvoorbeeld, als je, kijkt naar, als je nu door Duitsland rijdt, zie je heel veel windmolens en zonnepanelen op daken. Dat vinden we nu heel veel. In Nederland hebben we dat namelijk niet. Ik denk over een jaar of tien dan is dat in Nederland ook heel normaal, dat je op die manier overal uh, zonnepanelen en windmolens in het, uh, in het beeld ziet. Dat gaat veranderen. Onder andere elektrisch rijden. Ik denk uh, dat, er we, uh, dat er veel meer elektrische uh, auto's in het straatbeeld zijn. Zo'n miljoen elektrische auto's in 2025. Uh, ik denk dat dat ook een enorme groei zal zijn. En ik denk dat wegen er ook anders uit zullen gaan, uh, gaan zien. Ga ik het zo over hebben. Helene Hermans, directeur Hermans Civiel. Het, het gaat niet goed. is uh, mijn naam. Oh, ja. nou, mooi. Het gaat niet goed in uw sector. Hoe ziet u de toekomst van de bouw? Hoe ziet u die? Ja, het is een feit dat uh, wij op dit moment creatiever moeten zijn... om, onze, uh, om te kunnen blijven werken aan die toekomst. Uh, en om vorm te geven aan de contouren van morgen. Uh, dat is minder vanuit opdrachtgevers die met een grote zak geld... Uh, ons mooie opdrachten geven. We zullen meer creativiteit uh, uh, aan de dag moeten leggen. En dat gaat erom om dus andere partijen te vinden... met wie we samen dingen kunnen doen. We zullen uh, innovatievere oplossingen moeten verzinnen. Noem eens een voorbeeld. Duurzaam... Andere partijen vinden die, die, met wie je iets samen kan doen... Ja, nou, ik merk dat er steeds meer initiatieven komen vanuit bijvoorbeeld gebruikers. He, dus de coöperaties zijn sterk in opkomst. Uh, mensen, bewoners van wijken die samen kiezen om uh, die duurzame stad in te gaan richten. Waar meneer Van Biesen het ook al over had. He, samen zonnecollectoren aanschaffen. Daar, Neemt u dan uh, het initiatieven dat het initiatief? Zijn het die bewoners die het initi initiatief nemen? Nou, ik geloof er heel sterk in van dat je juist aan moet haken op daar waar de initiatieven ontstaan. Ja. Die, ont die ontstaan bij die bewoners. En het wordt de kunst om dat uh, van de grond te krijgen en dus ze te helpen te faciliteren. Daar kunnen wij een grote rol in spelen... als bouwer, he, door die bouw inderdaad te begeleiden. Maar steeds meer zie je ook dat er behoefte is aan partijen... die anderen bij elkaar brengen. Want Matchmakers. Echt, echt grote projecten die komen er niet meer aan in de bouw. Natuurlijk hoop ik en denk ik ook dat die zullen blijven komen. Um, alleen zal het niet meer de hele toekomst bepalen. He, dus het gaat erom om ook die kleinschaligheid op te zoeken... en daar een rol in te vinden. Pet van Wee, hoogleraar verkeersbeleid qua verkeer, vliegende auto's... Dat kunnen we nog niet verwachten, denk ik of wel? Zeker niet over een jaar of tien. En ik verwacht ook niet op, uh, over een jaar of twintig, dertig. Al is het maar vanwege de geluid in de problematiek. Ik denk dat de maatschappij dat niet pikt. Grotere wegen, bredere wegen, zodat de files worden opgelost? Ja, dat wel. Er zit sowieso nog voor een jaar of tien plannen in de pijplijn. En die zullen als de crisis niet heel hard om zich heen slaat... vast wel worden uitgevoerd. Maar het accent verschuift daarin wel. Van ontbrekende schakels naar wegverbredingen... naar het oplossen van knelpunten rond knooppunten. En dat is dus minder zichtbaar. Want alle grote en middelgrote steden zijn inmiddels wel verbonden... met de wegen en spoorwegen, en zeker nu de Hanselijn klaar is. Dus wat je vooral moet doen, is kijken waar knelpunten zijn... waar structurele files staan. En daar kijken of je met relatief lage investeringen... die knelpunten kan oplossen. Maar dan ga je daar toch verbreden, of niet? Precies, en dat is bijvoorbeeld de het Hoevelaken, wat momenteel gebeurt, dat type project. Mevrouw Herbert, de huizenprijzen dalen. Is er op dit moment eh, nog behoefte aan nieuwe woonwijken, denkt u? Er is absoluut behoefte aan vernieuwing. En uh, misschien is dat wel meer door, uh, door de huidige woonwijken uh, een, een facelift te geven. Hè, dus misschien moet je denken in concepten waarin je een deel uh, vervangt... maar een deel ook vernieuwt. Uh, nou, dat, ik denk dat je daarin altijd v, w, meer, meer aandacht moet gaan geven aan de beleving... Hè, comfort uh, van, uh, van bewoners. Daar waar we in het verleden misschien wel te veel hebben gezeten op... He, veel asfalt neerleggen, veel bouwen... zal het denk ik steeds meer gaan om nieuwe leefomgevingen in te richten. He, dat, zo zien wij dat in ieder geval vanuit Heijmans. We denken dus ook dat de, componen, he, de, de, de gebruikscomponent dat die steeds belangrijker wordt. De, de, de, de, de gebruikscomponent, ja. Dus neem nou even die snelweg van de toekomst. He. Daar, uh, daar zei meneer Van Wee al iets over. Ik denk ook dat dat er eentje gaat worden... die mooier in het landschap gaat passen... waar uh, je meer beleving aan kunt ontlenen. He, we werken samen ja. met een designer die zegt... wij hacken het landschap... En uh, we gaan die snelwegen een facelift uh, geven. Daar komen glow-in-the-dark uh, beleidingen op. O op ons dat. Dat, uh, dat maakt het uh, niet meer nodig dat je verlichting langs die snelweg hebt. Omdat er namelijk beleiding op de weg zit die vanzelf oplicht... als die overdag opgeladen is. Ja. Zeg maar. uh, je zou kunnen denken van dat uh, um, je inductieladen krijgt op snelwegen. Hè, dus dat elektrische auto's zelf gaan opladen terwijl je aan het rijden bent. Nou, er zijn allerlei uh, concepten te bedenken... waarin die weg niet alleen meer energie vraagt, maar ook energie geeft. Dat is wel tamelijk futuristisch gepraat, toch? Of niet? Daar houden we van. Hè, om goed van. Ja. Vooruit te denken en om vooral niet te blijven hangen in de werkelijkheid van nu. Maar ik had het over de woonwijken. Over die woonwijken kan ik me een, een parallelle uh, ontwikkeling voorstellen. Hè. Ook daar denk ik dat uh, mensen uh, de waarde absoluut nog steeds inzien... van wijken waarin je prettig kunt wonen, waar het veilig is... waarin je duurzaam uh, kunt wonen. Dat heeft ook zijn impact op je woonrekening. Maar de, dus, uh, de woningen gaan niet er ook anders uitzien? Dat, dat vermoed ik wel. Zeker als je kijkt naar het steeds meer lokaal opwekken van energie... zul je dus uh, oplossingen gaan zien in de vorm van zonnecollectoren. Misschien uh, windmolens, maar dan in een vernieuwde vorm... Hè, als een soort... Uh, roof energy system. Dus een bak die je bovenop je dak zet... en waarin je windenergie kunt uh, vangen. Uh, ik denk echt dat dat het uiterlijk van steden gaat veranderen. Maar ik maar zie altijd dat... van die huisjes met drie uh, slaapkamers... één keuken, één uh, badkamer en dan een woonkamer, punt. Ja, dus dat zou, uh, zou anders moeten, geloof ik, dat u zegt. Nou, nee, dat, dat uh, weet ik niet. <laughs> Wij denken dat wel. Wij denken ja? dat we naar veel meer flexibele inrichtingen moeten van woningen... die passen bij de nieuwe woonvormen. Hoe doe je dat dan? Nou, misschien moeten we bijvoorbeeld de, de, de muren in de huizen wel niet meer vast uh, staan en uh, flexibel te, te uh, in te richten zijn. Je zult veel meer moeten doen met dus die energie. Uh, verlichting is toch een ontzettend belangrijk element van of je prettig woont of niet. Nou, daar zouden we net als bij auto's zou je eigenlijk veel meer maatwerk willen in. Meneer van Biesen, ziet u dat ook voor zich op die manier? Ja, ik, ik zie dat uh, eigenlijk ook wel voor. me. ik geloof sowieso uh, dat we naar een uh, naar een toekomst gaan waarin bijna al je wensen op maat zijn te bedienen. Ja. Um, ja. En als dat eenmaal kan, wil ook mijn, ik, wil, ik kijk dan even vooral naar mobiliteitswensen. Zometeen is het ook niet meer nodig om een eigen auto te hebben. Als het maar lukt om elke keer als ik het vervoer dat ik nodig heb op dat moment, als dat daar is en mij geleverd kan worden, dan vind ik dat prima. Ja, dan praat u over openbaar vervoer? Dan praat ik over de mix van uh, een uh, auto's, openbaar vervoer, fietsen, scooters, uh, uh, vliegtuigen, alles kan in dat pakket. Maar als ik naar de supermarkt wil en ik wil heel veel afhalen vanwege de kerst. Mm en ik heb geen auto, dan, dan staat hij niet voor de deur. Nee, maar dan is er een andere ontwikkeling... die nog veel sneller gaat dan dat zelf allemaal doen. Dat is internetbestellen. Uh, er wordt nu 10 miljard geloof ik, per jaar omgezet in, uh, in, in het internetbestellen. Ik geloof dat er 80 miljoen bestellingen worden gedaan. Dus reken maar uit hoeveel mensen daar allemaal op pakjes zijn aan het bestellen. Ja. En als er iets doorzet, dan is het dat. En als ik me iets voorstel wat verandering gaat... Veroorzaken is het dat als dat nog zo door blijft groeien... kan dat natuurlijk niet allemaal met die bestelauto's in jouw voordeur. Want nee. dat, dat kunnen we niet. Dus dat moet anders georganiseerd gaan worden. Meneer Van Wee, hoe belangrijk blijft die auto in de toekomst? Waarschijnlijk gaat die toch aan belang wat afnemen. We zien dat in een aantal westerse landen... jongeren, met name twintigers, wat minder autogericht zijn... dan twintigers van enkele decennia geleden... Duitse twintigers heeft, heeft nog wel 69% een rijbewijs van. En het is 80% geweest. Uh, in Nederland zijn daar ook de eerste de tekenen van te zien. We weten alleen nog niet of het een blijvende trend is. Maar vooralsnog lijkt het erop uit te komen... dat jongeren wat minder autogericht zijn dan vroeger. Zou natuurlijk te maken kunnen hebben met de crisis, of niet? Ja, dat, daar is literatuur over die zegt dat het voor een deel door de crisis komt. Maar die trends zijn ingezet voor de crisis. Dus daling van rijbewijsbezit en daling van autobezit onder twintigers... dat trad al op voordat de crisis in, uh, in ging in 2008. Meneer Van Wiesen, hoe ziet u de toekomst van de snelweg... Had u het over? Ja, nou, daar heeft, het al, uh, heeft mijn buurvrouw het al eventjes over gehad. Ja, die gehad. had het over glow ja. en dingen. Wat je nou <laughs> nog zou kunnen toevoegen... is dat ik ook heel erg denk dat die weg in plaats van energie kost... uiteindelijk energie kan opleveren. Nou, dat kan niet hoor. Als er elektrische auto's overrijden en die, daar moet de accu van opgeladen worden... dat kan van zo lang zal het leven. niet. Nou, je kunt je ook voorstellen dat de, de, de, de, wrijvings, uh, de, de wrijving wordt omgezet in energie. Je kan je voorstellen dat heel veel wegen overkapt kunnen worden. Dus ja, zeker in stedelijk gebied. En dat de warmte die dat ook oplevert ook weer benut... kan. Kan, kan worden. Uh, dat zijn concepten en overkappingen die je kan koppelen aan, uh, aan zonnecollectoren. Uh, dat zijn koppelingen die we kunnen gaan maken op het moment dat de verschuiving optreedt van meer infrastructuur bouwen naar meer kwaliteit aan die infrastructuur toevoegen. zegt Van ja. Biezen van Natuur en Milieu. Meneer Van W. Ja, ik denk dat het... Uh, kijk, voorheen was het zo... De verkeerde waterstaat was rijk, het ministerie van Vrom was arm. Sinds een paar jaar zijn die samen. Dat biedt in principe kansen om infrastructuur beter in te passen. Vroeger gebeurde dat niet goed. We zien nu bijvoorbeeld de A2 in Maastricht. Ik kan mij voorstellen dat op langere termijn, als wij minder uitbreiding van wegen nodig hebben... omdat jongeren minder op de auto gericht zijn, misschien ook het nieuwe werken en daardoor minder files... dat we wat meer aandacht besteden aan een betere inpassing van infrastructuur in de omgeving. Ja, van der Putten komt binnen, er is nieuws. Er is nieuws in het onderzoek naar de mishandeling van een uh, Almeerse grensrechter. Er zijn vandaag opnieuw vier verdachten aangehouden. Er zitten ook al vier mensen vast. Die grensrechter werd zondag 2 december in elkaar geslagen en geschopt... en er overleed in het ziekenhuis. De mensen die nu zijn aangehouden komen uit Amsterdam, zegt de politie. Ze zijn mensen van 16 jaar, 17 en 50. En dat was het. Ik praat over de toekomst van Nederland met Helene Herbert... directeur van het bouwbedrijf Heimand Civiel... Bert van Wee, hoogleraar verkeersbeleid aan de TU Delft... en Maarten van Biezen, teammanager mobiliteit en ruimte bij natuur en milieu. Meneer Van Wee, het kabinet zet vol in op Schiphol en de haven van Rotterdam. Is dat een verstandige keuze? Um, haven van Rotterdam lijkt mij wat robuuster dan Schiphol. Als de economie weer aantrekt... verwachten we dat er ook wel weer meer goederen gaan worden overgeslagen... en daar heb je capaciteit voor nodig... De luchtvaartsector vind ik toch een wat instabielere sector. We hebben nu een fusie gehad van KLM en Air France. Stel dat echt de echte klatter inkomt door de crisis of door de lage rendementen. En die combinatie zou besluiten om Schiphol nog maar een, een ondergeschikt luchtvliegveld uh, te vinden ten ja. opzichte van Charles de Gaulle in Parijs. Ja, dan zijn hele grote investeringen misschien minder rendabel. Dus voor die luchtvaartsector is heel onzeker. Bij business as usual, als alles gewoon blijft gaan zoals het gaat... dan groeit de luchtvaart veel harder dan het overlandvervoer. Ja. Maar het kan ook best zijn dat als de energiecrisis flink toeslaat... olie raakt op, eh, klimaatbeleid... En KLM en Frans richten zich meer op Parijs... dat misschien Schiphol veel minder belangrijk o, wordt. Dus. Schiphol in Zee dan? Schiphol in Zee gaat tientallen miljarden euro's kosten. Als je ziet wat je daarvoor terugkrijgt in de vorm van lagere risico's... en minder uh, overige omgevingsproblemen zoals geluidhinder... is dat veel en veel te duur. Dat kan nooit uit en is een hele riskante investering. Meneer Van Biesen van Natuur en Miljoon... dat moet een guwel zijn in uw ogen. Hè? Twee van die enorm vervallende havens. Uh, uiteindelijk moeten we dat vooral heel duurzaam kunnen oplossen. Maar voor vliegen is denk ik het interessantste. Dat alleen al de uh, als vliegen zich zo blijft doorontwikkelen. Uh, en wij willen uh, voor, uh, om de aarde te besparen om twee graden of meer op te, op te warmen, iets van 80, 90 procent terug in CO2-productie. Dat alleen vliegen in zijn eentje dat al voor zijn rekening neemt. Ook al gaan al die andere sectoren in de wereld allemaal naar nul of nog minder vliegen neemt voor zijn rekening. Dus wat eruit voortkomt, is dat we uiteindelijk gaan vliegen, als we nog vliegen, in een soort super super vliegtuig, echt zo groot als me kan, en landen op super super hubs, eh, zo groot als me kan, en dan de rest met een, eh, met een trein eh, afproberen te wikkelen. En dat betekent de kans dat Amsterdam dan die super super super hub is, is heel klein. Ja, maar dat is ook allemaal futuristisch, hè? Ja, U praat nu over we... 2050 of, of 2080. Als ik, we, we moeten in 2050 op 80, 90 procent CO2-reductie uitkomen. Dat betekent dat we daar nu naartoe moeten. En dan is mobiliteit wel een interessante sector... want dat is de enige sector van allemaal die we hebben in, in de wereld... die nog steeds aan het groeien is. Maar meneer Van Biezen, hebben we in 2020 überhaupt nog natuur over? Gelukkig wel. Weet u zeker? Ja. Hoe komt dat zo? Dat ik dat zeker weet? Ja. Nou ja, um, omdat ik geen enkel plan kent, uh, ken om alle natuur in Nederland te vernietigen... dat is heel prettig. Um, omdat ik uh, het nieuwe kabinet heb horen zeggen we dat we de, de ecologische hoofdstructuur gewoon afmaken... zoals de bedoeling was. Uh, daar ben ik ook blij mee. Um, dus dat dat vind ik positieve geluiden. Maar het zal ook zijn omdat mensen altijd behoefte gaan blijven houden aan natuur. Dus het gaat ook een wens blijven van. Maar dan ga je met dat mensheid... super, super, super grote vliegtuig, ga je naar natuur ergens in Spanje. Ja. Nou, ik vermoed dat dat uh, niet de behoefte invult van het gezin die lekker met de kinderen wil het wandelen. Gaat dan op de de de de de je en, bent toch zo. Nee, dan is natuur <laughs> nog klopt. iets heel anders. Dan is natuur, voor de meeste mensen is natuur dat parkje in de buurt. Dat, waar je heel dichtbij heen kan. En ja, daar landschap ervaart. Dat is nog iets anders dan de supernatuur, van ergens op mooi plekje op de Hoge Veluwe. Dat is ook nog hartstikke mooi. En als er nog iets heel. Anders dan de Amazone en uh, ergens in Brazilië, waar je misschien ja. ook nog eens hebt. De Vrije Universiteit die doet daar momenteel onderzoek naar. En het blijkt dat er juist in de buurt van grote steden een grote behoefte is aan dagrecreatie. Mensen die een stukje ja. willen wandelen, willen, fietsen, eventueel andere vormen van recreatie. En dat er juist een relatief weinig aanbod is. En op het moment dat je die natuur beter zou ontsluiten... of voorkomt dat steden aan elkaar groeien... dan voldoe je echt aan een behoefte van heel veel mensen in grote steden. Mevrouw Herbert van uh, Heijman-Civiel... moeten we sowieso niet oppassen dat Nederland één grijs-groene kantoortuin wordt. 500.000 tinten grijs. Daar zou ik inderdaad niet gelukkig van worden. En ik denk overigens ook niet dat dat gaat gebeuren. Nee? Ik zie in ieder geval dat, uh, dat in de, de bouwopdracht, zoals wij hem ervaren... dat steeds meer daar echt uh, de behoefte van uh, gewoon mensen, zoals uh, u en ik... Uh, dat die daarin centraal staat. En dan hoort daar inderdaad bij dat de wijken die wij ontwikkelen... daar hoort natuurlijk gewoon ruimte in om te ontspannen... en uh, ruimte om lekker buiten te zijn. Dus dat uh, bouwen wij in. Ja. Nou ja, Ik denk dat het nieuwe werk, als er nou één trend is die heel dominant gaat... Worden. Het nieuwe werk, is dus niet altijd, allemaal elke dag op weg naar je kantoor en daar gaan zitten en een, uh, van negen van tot vijf gaan aan de slag gaan. Dat, dat maakt dat de dat kantoorruimtes ook veranderen. We zitten nu al met vijftien uh, uh, aan, procent aan, uh, aan leegstand. Dat is gigantisch. Ik geloof dat het uh, bijna 8 miljoen hè, vierkante meter uh, oppervlakte is. Dus dat gaat tegen de vlakte en dan kan het nee, mooi verplaatsen. Nee, voor een deel voorkomen. zal dat tegen de vlakte gaan. Omdat ja. je die behoefte niet meer, uh, meer nodig hebt. Maar dat, dat is de vraag: wat ga je ermee doen? Je kan daar stadslandbouw in gaan bedrijven. Je kan erin gaan parkeren. Je kan er reflexkantoortjes in werken waar mensen in gaan werken. Studentenhuisvesting. Studentenhuisvesting. Ja, dat ja, dat, dat, denk ik, dat ja. is denk ik een deel van wat je ermee gaat doen. Maar het nieuwe werken zal fundamenteel uh, een verandering bieden in de manier waarop wij werken. Maar ook in hoe we ons verplaatsen. Er komt gewoon meer groen in Nederland. Dat hoor ik u zeggen. Ah ja, als je dat gaat vullen met groen, dan is dat zeker. En kennen, kennen, jullie, kennen jullie ook het Rabobank het nieuwe hoofdkantoor? met een prachtig bos in het gebouw. Ja omdat toch mensen daar behoefte aan hebben, daar even rustig zich voorbereiden op de volgende spannende vergadering die ze moeten doen. Een bos dat, in het gebouw. Bos in, ja, dat ja, zou dus zijn, we hier zijn toch hier, creatiever he? moeten denken. Voor dat de het zou wel zijn dat ja. we hier tussen de struiken ja, ja, ja. ja, zouden zitten en dan een heel beschaafd gesprek zouden voeren. Die slecht bereikbare kantoren die hebben het moeilijk. Die ja. staan relatief meer leeg dan goed bereikbare uh, uh, kantoren bij openbaar vervoerknooppunten. Dus die kunnen meteen tegen de vlakte. En dan is weer werk dan voor Heijman Civil, Waarvan hier aanwezig Geleen Herbert, steeds directeur van het bouwbedrijf. Bert van Wee, hoogleraar verkeersbeleid. En de TU Delft deed mee aan deze discussie. En Maarten van team teammanager mobiliteit en ruimte bij natuur en milieu. Ook bedankt. Dank. Zometeen nog, wat doet Roderick van Heugen... RKK-presentator en priester met The Hobbit? Na het nieuws van Jan van der Putten. Radio 1, het NOS-journaal. Ja, het nieuws gaat over dat onderzoek naar de mishandeling van een Almeerse grensrechter. Vanochtend vroeg zijn er vier verdachten aangehouden en er zaten al vier mensen vast. Het gaat over de dood van de 41-jarige grensrechter. Die werd zondag 2 december in elkaar geslagen en geschopt en is overleden in het ziekenhuis. Die verdachten die nu zijn aangehouden zijn twee jongens van 16, een van 17 en een man van 50. En ze komen allemaal uit Amsterdam. Het aantal Syriërs, dat hun land ontvlucht, is voor een maand fors opgelopen. <tiek> In november kwamen er gemiddeld per dag 3200 geregistreerde vluchtelingen bij, meldt de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR. Totaal aantal vluchtelingen dat geregistreerd staat, of dat wacht op registratie, is meer dan een half miljoen. Het vrachtschip Ocean Victory, dat zondag in problemen kwam voor de kust van Zandvoort, is aangekomen in de haven van IJmuiden. Het schip werd vanochtend vroeg van de kustlijn weggetrokken naar de Vaargeul en is daarna naar IJmuiden gesleept. Gisteren kon het schip door de harde wind niet worden versleept. En Nelson Mandela heeft een longontsteking, heeft een regeringswoordvoerder gezegd. Het is voor het eerst sinds Mandela zaterdag in het ziekenhuis werd opgenomen dat er wordt gemeld waarom die daar ligt. Volgens een woordvoerder reageert Mandela goed op de behandeling. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het is de gids .fm. Met Felix Burders. Zometeen nog, er komt een dieren-CSI. En hoever moeten we straks nog reizen voor spoedeisende hulp? Dat wordt waarschijnlijk veel en veel verder. In België, daar is hij geboren. Hij is wereldberoemd tegenwoordig, hij heet Milo. En dit heet Little in the Middle. Oh, een beetje in het midden. Milo. De fm. Een CSI voor moord op dieren, zo zou je het initiatief van Frank van de Groot kunnen noemen. De forensisch patholoog gaat zijn ervaring bij het opsporen van moordzaken inzetten om de daders van dierenmishandeling op te sporen. Dode hoge kosten voor onderzoek gaan dat soort daders nog vaak vrij uit op dit moment. Gisteren presenteerde Van der Groot zijn plannen in het politiebureau van heer Hugo Waard. De verslaggever Jan Peels was erbij. Jan, goedemorgen. Wat gaat hij precies doen dan? Ja, hij gaat samen met de dierenarts Monique Verkerk... vooral zorgen dat dat onderzoek veel goedkoper wordt op die dode dieren. Want ja, een beetje strafrechtelijk onderzoek dat kost nu al snel uh, tienduizenden euro's. Ja, en dan weegt de dood van een konijn met een ingeslagen schedel... en een uh, hond uh, die gewurgd is natuurlijk zwaar. Maar ja, de politie die kan het geld ook maar één keer uitgeven. En dus worden dit soort zaken vaak niet tot op de bodem uitgezocht. Nou, uh, van de Goot... Die houdt van zijn vak, dat zag ik gisteren wel... samen met de, politie van de, eh, van de mensen van de dierenpolitie. Uh, tijdens de presentatie kwamen er allerlei foto's van verminkte lijken voorbij... waar Van de Goot dan aan kan zien of ze onnatuurlijk aan hun einde zijn gekomen. En bovendien vindt hij belangrijk uh, om die dierenmishandeling daders op te sporen. Ja, wat dat betreft kon je meteen aan de slag. Want tijdens de presentatie kwam Wout Rodenburg van de dierenpolitie in Noord-Holland... met iets wat ze een dag eerder hadden gevonden. Nou, dat was een uh, hondenlijkje wat uh, gisteren is aangetroffen in een water in Alkmaar. En aan het lijkje was een, een touw bevestigd en een, een klauwhamer. Ja, hebben we hebben die op, op, op foto. Ah. De diertje ligt in het, in het gras inderdaad, de klauwhamer ja. ernaast. Ja, dat is in zich heel zo aangetroffen in het water. Het, het kopje kwam net een beetje boven waardoor er een melding is gekomen... en waarop de collega's gereageerd hebben. Is dat nou een voorval wat u dan graag aan zo'n forensisch dierenpatholoog zou willen voorleggen? Ja, dit is echt een, een geval uh, ja, We gaan eerst... Uh, technisch uh, sporenonderzoek gaan doen via de FO, forensische opsporing. En daarnaast gaan we uiteraard uh, sporen- en uh, buurtonderzoek ter plaatse doen. Het is bizar natuurlijk, uh, dit, dit soort zaken. En uh, ja, dat, uh, daar staan wij voor om, om dat gewoon uh, tot op de bodem uit te zoeken... en uh, als het kan tot een dader te komen. Frank de Groot, uh, u heeft net al die mensen toegesproken. Dit is een typisch voorbeeld wat u op het bordje thuis zou horen. Absoluut. Nou bent u eigenlijk forensisch patoloog als het gaat om dode mensen. Kun je dat zomaar verplaatsen naar dieren? Um... Ja, voor, het, voor, de, zeg maar, voor de doodsoorzaak, daar moet je echt terugvallen op een dierarts. Dan wel op de afdeling dierpathologie van een, van een academie. Mm -hmm. Maar als het aankomt op uh, letsels, op beschadigingen, op steekwonden, slagwonden... Oh, dit onnatuurlijke doodsoorzaken. Ja, en dan zit je natuurlijk wel in de categorie forensisch onderzoek. En dat is min of meer wel overeikbaar. Ja, dat kun je aardig, aardig vergelijken. Nou kan ik me voorstellen, bij mensen doe je er alles aan. En is ook geen bedrag te hoog om uit te zoeken van als er echt iets misgegaan is. Bij dieren heb je al snel van ja, hallo... Als het een paar duizend euro kost, dan doe je dat niet. Ja, dat is precies de inzet van, dit, van deze hele opzet. Uh, om te kijken of we op een eenvoudige manier... dus met een, met een soort low budget, een soort selectie kunnen gaan maken... over de dierenmishandelingszaken die kans van slagen hebben in de rechtbank. Om zeg maar, die er alvast uit te vissen. En waar praten we dan over? Um, nou, je praat nu over 100, 200 euro. Die worden van grote in plaats van duizenden die je anders zou moeten uitgeven... voor een compleet dichtgespijkerd strafrechtelijk niveau. U zegt het al, ja. Maar wat heb je dan inderdaad aan zo'n onderzoek? Want uiteindelijk komt het wel voor de rechter. Ja, wat ik, ik heb ik hier heb een dubbele insteek in. De insteek 1 is, uh, indien we een zaak zo kunnen dichtspijkeren dat er inderdaad een veroordeling uitkomt... heeft het in ieder geval een preventieve werking. Mm -hmm. Dat er inderdaad zo af en toe als iemand wordt veroordeeld... voor het naar behandelen van een of ander beest. Ja, maar aan de andere kant zullen die rechten zeggen... ja, uh, beste meneer uh, Van Groot, u uh, heeft een snel onderzoekje gedaan. Ja, daar, daar hebben we dus helemaal niks nee, aan. Nee, klopt, klopt, klopt. Uh, de snelle onderzoeken, dat is het ware de, de voorselectie. Daarmee halen we ze eruit. Die, het, uh, die waarschijnlijk wel kans verslagen hebben. En daar kunnen we dan... Uh, ...overheen compleet alles troppen er en eraan forensisch onderzoek op inzetten. Dat is dan geaccrediteerd onderzoek voor toxicologie van alles nog wat. En dat is gewoon uh, geldig in de rechtbank. U komt bij die rechtbank inderdaad straks. Dan zegt die rechtbank van, nee hey, meneer Van der Goot, uh, hoe vaak heeft u eigenlijk een, een hond onderzocht? Ja. En dan, zegt, wat zegt u dan? Dat uh, mijn collega Monique Verkerk uh, vele tientallen honden onderzocht heeft. Dat is een dierarts, ik, ja? ja. En ik alleen maar het forensisch deel van bijvoorbeeld het letsels heb gedaan. En het is een gezamenlijke rapportage. Dan ben ik heel benieuwd wat daaruit gaat komen. Ik ben zo, erg, of zo benieuwd naar het ontstaan van jurisprudentie. Ja, want het is, u heeft het nog nooit gedaan? Nee, met dieren hebben we dat nog, nog nooit gedaan. En ik ben, Voor hetzelfde geld dan zegt de rechter zo van... je bent niet goed bij je hoofd. En er schiet de hele boel af, dan is het ja, down the drain. Maar tot die tijd, ik wil het gewoon proberen. Zo goed mogelijk doen, dichtspijkeren en kijken wat stand had. U heeft een uh, commercieel forensisch uh, bureau. Zit u volledig om werk? <gif> nee, uh, mijn commercieel forensisch bureau is ondertussen opgegeten door een groter bureau. Ik ben deel geworden van Symbiant. Dat is een, een PA-maatschap. En uh, vanuit die hoedanigheid... Fijn. Nou, het, het zijn dan commerciële instellingen die zich bezighouden met forensisch onderzoek? L Laten we zo zeggen, er moet geen geld bij. Maar ik denk als je op een relatief laag kostenniveau iets kan aanbieden... die dat ook in ieder geval als een soort maatschappelijke taak kan zien... En dan is dit iets nieuws. Dus ja, u heeft het hele politiekorps in Nederland uh, straks uh, voor u... als u een beetje ja, wat vaker een hond onder de loep ja. heeft gehad. Ik, uh, ik word graag bedolven in het werk nu. Nou, nu zal het niet liggen. Nee, nee, wij bijten ons erin vast. Letterlijk en verheerlijk. Patholoog Anatoom, die op zoek gaat naar dierenmisdaden. Heb je er zelf nog wat van opgesproken, Jan, van, de, van, van dat gebeuren gistermiddag? Ja, ja inderdaad. Ja, er kwam van alles en nog wat voorbij. Ja, de vraag is of je het wil weten natuurlijk. Ja. Dan moet je bijvoorbeeld een hondenlijk in een papieren zak of in een plastic zak aanleveren voor het onderzoek. Wat denk je? Ik zou zeggen, een diepvrieszak. Dan stinkt het niet zo. Ja, precies. Ja, inderdaad. En liefst ook nog ingevroren in het plastic zak. Nou, dan kan uh, Frank van de Groot, die kan er nog iets mee. In de hoop dat hij dan uiteindelijk, mocht dat dier... op onnatuurlijke wijze om het leven gekomen zijn... dat dan de dader wordt gepakt die dat gedaan heeft. Jan Peels. Zijn paas, paus Benedictus verstuurt morgen als een, als een allereerste tweet... Dat heeft hij toch al lang gedaan. Maar zelfs is hij al vele jaren actief op Twitter. Hij presenteert tv- en radioprogramma's voor de RKK... en noemt zichzelf Mediapriester. In de rubriek Tijdgeest praat hij met Simone Wijmans over zijn leven online. Daar is hij. Tijdgeest, de webwereld van... Roderick van Heugen, priester in Amersfoort en presentator bij de RKK. Uh, ongeveer 10.000 volgers, iets meer op Twitter. En ik ben van s ochtends vroeg tot s avonds laat online... Je profileert je echt als mediapriester. Waarom heb je daarvoor gekozen? Nou, als je ervoor kiest om priester te worden... dan zit het natuurlijk een beetje in je natuur om, om je boodschap uit te dragen. En dat doe ik natuurlijk op de zondagen in de kerk. Maar dan bereik je een heel klein groepje mensen. leuk groepje mensen, maar het is heel beperkt. En met de media, en dan vooral nieuwe media en sociale media is het voor mij mogelijk om op een wekelijkse basis... echt honderdduizenden mensen te bereiken. En bovendien ook nog eens je te richten... niet alleen tot de gelovigen, maar ook tot de rest van de wereld. En dat is gewoon hartstikke leuk. Ik, ik, ik, het is creativiteit gecombineerd met, met mijn passie voor mijn roeping. En vertel eens iets meer over de programma's die je maakt online. Nou, ik maak dus eigenlijk weinig programma's... die heel expliciet kerkelijk of gelovig zijn. Omdat ik daarvan zoiets heb van... ja. Ik zou, als ik daar niks mee zou hebben met dat geloof... dan zou ik daar ook niet naar luisteren. Dat, dat, dan werp je een drempel op, want het is, een, is toch een subcultuur. Wat ik nou juist leuk vind, is van, kan ik, lukt het mij om die brug te slaan? Dus kan ik aansluiting, aanknoping vinden bij waar mensen gewoon heel erg mee bezig zijn in de, in de populaire cultuur. Dus ik heb programma's gemaakt over Harry Potter vijf jaar lang... met 50.000 luisteraars per aflevering. Ik heb, nu maak ik een programma over The Hobbit. Die film die gaat nu ja, morgen, de, de twaalfde in première. En waarom dan The Hobbit? Nou, weet je, The Hobbit is, is niet alleen een, een mooi verhaal uit mijn jeugd... waar ik gewoon uh, ontzettend van hou. Maar Tolkien, wat weinig mensen weten, was ook een hele gelovige man. Een hele uh, devote katholiek. En het was dus zijn doel met het verhaal van de Hobbit en later met de Lord of the Rings... Om, om de dingen waar hij echt in geloofde, de waarde van vriendschap, van zelfopoffering... van de, de overwinning van het goede, om dat via een verhaal uit te dragen. En dan denk ik, als ik dat kan, kan uitleggen en een beetje kan overdragen... dan ben ik niet aan het, aan het preken voor eigen parochie... maar ik voeg iets van waarde toe vanuit mijn traditie aan de wereld. En morgen gaat de Hobbit in première, maar er is ook een andere première... namelijk die van de paus die start met twitteren. Eindelijk, eindelijk, want twitter bestaat al, al, al jaren. Ik zit er vanaf het vroegste begin al op. Hij, hij gaat beginnen met, uh, heeft hij tenminste gezegd, met vragen te beantwoorden. Dus mensen mogen nu al hem via twitter vragen stellen over geloof, over spiritualiteit. En hij pikt daar een aantal uh, vragen uit van die denkt... dat vind ik belangrijk om daar iets op te zeggen... En verwacht je dat hij ook in zal gaan op kritische vragen? Mensen die kritische vragen hebben over het standpunt van de katholieke kerk... over abortus of andere prangende kwesties? Ik denk dat hij daar niet voor zal wegkruipen. Als ik hem een beetje ken... hij, hij is natuurlijk een academicus, hij heeft heel veel met studenten gewerkt. Ik, bedoel, ik kan me voorstellen dat hij zeker in het begin... vooral heel positief en bemoedigend wil zijn. Dat is natuurlijk zijn allereerste taak als, als herder. Maar ik kan me goed voorstellen dat als, als een, een vraag heel erg leeft... en er is heel veel verwarring over... dat je dat aangrijpt om te zeggen... Van, Kijk, ik ga daarop in. Ja, je zei net dat je programma's soms wel 50.000 kijkers hebben. Dus die gemeenschap ronde om jou is, is vrij groot. Het is... Heel groot geworden, ja. Het, het, en het blijft ook maar groeien. Het, het, en het is ook wel iets waar, waar je op kan inspelen. Dus ik, ik haal het heel erg in de gaten... welke televisieprogramma's het goed doen. Op, uh, in Amerika, en dan meestal komen ze een jaar later... bij ons op de buis. Um, dus ik heb eens een keer een hele serie over Masterchef gedaan. Want ik, ik denk, dat koken, dat wordt heel groot. Nou ja, er wordt nergens zoveel gegeten... in een boek als in de Bijbel. Dus ik denk, daar kan ik wel wat mee. Dus, wat heb je ermee gedaan? Nou, ik, ik ben uh, mijn eigen YouTube-kookfilmpjes uh, gaan opnemen. Hey there, and welcome to my kitchen. The sacred kitchen, or they would call it in Italian, la santa cucina. And today I'm going to prepare something with that leftover mackerel... That en ondertussen, uh, ja, dan kunnen we iets over de advent vertellen of zo, weet je wel. Dus het is ook een beetje, je wil ook laten zien van... Uh, ook als priester ben je niet alleen maar bezig met kaarsjes aansteken of zo of om de kerk aan te wegen. Nee, je, je, je, je leeft in deze wereld en je hebt overal iets mee. De, de kerk en cultuur horen bij elkaar. En ja, ik vind dat gewoon heel erg leuk om dat ook, ook in die media het ook te proberen om, uh, om dat te laten zien. Muziek online? Muziek inderdaad alleen maar online. Uh, Spotify, uh, YouTube. Uh, maar het meeste is tegenwoordig gewoon streamen. Of ik luister naar, heel veel naar internetradio ook, dus ook op de iPad. En welke muziek? Wat mijn grote voorkeur heeft zijn, uh, is muziek waarmee ik kan meezingen. Dat durf ik eigenlijk bijna nooit te zeggen, maar ik zit hier meestal luidkills mee te zingen met mijn uh, playlist. Of dat nou uh, Treintje Oosterhuis is of, uh, of uh, uh, country muziek of noem het maar op, Marco Borsato. Uh, uh, veel Nederlandstalige muziek. Um, hier, oh, dit is echt helemaal mijn muziek. Tony Bennett, On the Sunny Side of the Street. Dus een beetje van die ja, Frank Sinatra, Tony Bennett, dat, dat is heerlijk. En als het dan buiten sneeuwt, dan denk ik, ik hey, ben helemaal happy. En dan zit je hier keihard mee te zingen. Dan zit je helemaal keihard mee te zingen en dan ben ik zo ontzettend blij... dat ik als celibataire priester daar niemand anders mee lastig val. Oh, with those blues on parade? But I'm not afraid. Over, and if I never had a cent, I'd be rich as Harry Belafonte yeah. with very cold water at my feet on the sunny. Mediapriester Roderick van Heugen zingt hem graag luidkeels mee in zijn werkkamer. Tony Bennett met On the Sunny Side of the Street. Hoe lang zal Van Heugen nog presenteren voor RKK? Het kabinet heeft namelijk een streep gezet door dat soort omroepen. Misschien wordt hij straks wel overgenomen... door de fusieomroep van KRO en NCRV. Wilt u meer weten over de favoriete websites van de priester... ga dan naar de gids.fm en klik op het kopje tijdgeest. Overigens was er even verwarring over eh, dat getwitter van Paus Benedictus. Vorige week heeft hij een Twitter-account geopend... en morgen pas stuurt hij zijn eerste tweet. Er wordt namelijk al dagen door zijn staf aan gewerkt... om zijn boodschap van 20 pagina's terug te brengen... Tot 140 tekens. Vaanaan. Nou, Medische specialisten zijn tegen het verminderen van het aantal spoedeisende hulpafdelingen. En ook hebben ze grote bezwaren tegen het invoeren van een straftarief van 50 euro... bij het onterecht bezoeken van de eerste hulp, zoals opgenomen in het regeerakkoord. Iedereen moet volgens de medische specialisten een deskundig oordeel krijgen... als hij of zij zich meldt bij een acute zorgvoorziening. Ik praat erover met internist Frank Bosch namens de orde van medische specialisten. Goedemorgen, meneer Bosch. Goedemorgen, meneer. u maakt zich zorgen over het feit dat zorgverzekeraars vanaf 2014 de spoedeisende en eerste hulp van ziekenhuizen wil herstructureren. Waarom willen ze dat doen? Nou, ik maak me eigenlijk zorgen over uh, op het moment dat er uh, niet goed overwogen standpunten naar buiten gebracht worden, waar heel vergaande consequenties aan vastzitten. Um, en ik denk soms dat het, uh, de discussie een beetje omgedraaid wordt... als je eerst begint te praten met het aantal spoedhuis en hulpposten... kan wel naar beneden. Daar en zijn ze mee daarna... begonnen, de zorgverzekeraars? Nou ja, daar waren ze een beetje mee begonnen. En um, gelukkig zijn we daarna met ze in gesprek gegaan. En zijn ze nu toch, uh, naar mijn gevoel, op een veel, veel genuanceerdere manier... in deze discussie zich aan het opstellen. Maar komt het op hetzelfde neer, of niet? Nou, um, nu is de uitkomst van de discussie niet meer helemaal voorin, uh, van tevoren in beton gehouden. Zeg maar. Ze zijn nu in overleg uh, met bijvoorbeeld de wetenschappelijke verenigingen... over wat nou de noodzakelijke zorg is voor iemand die een acuut medisch probleem krijgt... wat duidelijk omschreven is. Um, uh, stel dat u nu bijvoorbeeld een acuut hartaanval zou krijgen... met ja. mij in gesprek zijn, zeg maar, um, dan moet volstrekt duidelijk zijn wat er op zo'n moment moet gebeuren... maar ook waar u dan vervolgens naartoe moet... En in zo'n geval is dat volstrekt duidelijk en ook goed te omschrijven. Wat op de spoedijs naar hulp afdelingen echt daar heel veel zien, is dat de, uh, laat ik zo zeggen, de. Uh, patiënten die maar één probleem hebben, dat die groep uh, relatief kleiner wordt... ten opzichte van de groep patiënten die heel veel problemen tegelijkertijd hebben. Ja. Ik ga er zo verder met u over praten. Maar eerst even dat we het college van zorgverzekeraars Nederland hebben gebeld. Ze wilden nog niet reageren omdat het definitieve plan nog niet klaar is. Dat blijkt ook uit uw verhaal, want ze zijn nog met u onder andere in overleg. Ja. Bent u niet een beetje vroeg met uw kritiek dan? Um, nou, um, wij uh, hebben zelf een document opgesteld... op het moment dat er dus heel ongenuanceerde berichtgeving naar buiten kwam. Uh, we hadden het idee dat de dingen die toen naar buiten kwamen... voor de kwaliteit van de patiëntenzorg uh, schadelijk zouden kunnen zijn. En dan vind ik dat op zo'n moment de medisch specialist van zich moet laten horen. Um, misschien is het in dat traject ook wel zo dat ze nu hun plannen uh, in overleg met ons aan het bijstellen zijn. En dat verheugt me eigenlijk bijzonder. Het heeft geholpen. In een persbericht maken de zorgverzekeraars bekend dat ze nu onderscheid willen gaan maken tussen spoedeisende basiszorg en gespecialiseerde zorg. Volgens de zorgverzekeraars komt er zo namelijk een aanzienlijke kwaliteitsverbetering. Is het dan zo erg dat er een aantal afdelingen eerste hulp in de toekomst gesloten zouden kunnen worden? Nou, dat heeft heel veel consequenties als je een afdeling spoedhuis en hulp sluit. Um, en um, de, ja, het is natuurlijk een beetje open de deur om te zeggen dat je heel, heel goed over moet nadenken. Maar ik zal even een aantal uh, voorbeelden geven. Um, op het moment dat je een spoedhuis en hulpafdeling sluit, dan sluit je ook in zo'n ziekenhuis veelal de opnamemogelijkheid. Um, ja. en, en dat is vervelend. Uh, als je kijkt naar mijn vak, interne geneeskunde bijvoorbeeld... Hè, de patiënten die op de afdeling interne geneeskunde liggen... daarvan is denk ik 90% acuut opgenomen... via de afdeling spoedeisende hulp. Um, dus je krijgt minder patiënten binnen, dus dat kost het ziekenhuis geld? Um, maar wacht even, um, ik krijg minder patiënten binnen. Patiënten kunnen dus um, uh, niet meer in mijn ziekenhuis op dat moment terecht. Ja. Dan moeten ze dus naar een ander ziekenhuis toe... Um, dat heeft uh, vergaande consequenties voor die patiënten... en al helemaal bijvoorbeeld voor de partner. Um, als we bijvoorbeeld uitgaan van een echtpaar van allebei 80 jaar... waar de uh, vrouw bijvoorbeeld een uh, longontsteking krijgt... Um, stel dat die wordt opgenomen in een ziekenhuis uh, nou, 30 kilometer verderop... en uh, de echtgenoot wil graag op bezoek komen uh, met het openbaar vervoer... dan kunt u zich voorstellen hoe dat gaat. Als je, nou, vanuit, uh, nou, dat had... gaat toch gebeuren. Dat gaat ook in andere, allerlei andere gevallen gebeuren. Niet alleen bij spoedeisende hulp dat je het niet meer voor het kiezen hebt als patiënt naar welk ziekenhuis je gaat. Je wordt vervoerd naar het ziekenhuis waarmee de verzekeraar een contract heeft... En waarvan zij denken, daar is de goede behandeling mogelijk. Ja, nou, deze discussie over concentratie van zorg... zal inderdaad in sommige opzichten uh, zeker leiden tot de toename van de kwaliteit van zorg. En dat is de belangrijkste prikkel om dit soort uh, processen um, te rechtvaardigen, zeg maar... Maar we moeten toch ook oog houden voor de andere consequenties... die dit soort ontwikkelingen met zich meebrengt. En, en daar willen we, we met name over wijzen dat dat wel voldoende moet gebeuren. Ja, volgens een zorgverzekeraars heeft de patiënt meer overlevingskansen... als hij met bijvoorbeeld een hart of een herseninfarct... naar een specialistisch ziekenhuis eh, wordt gebracht door de ambulance. En dat is niet altijd het dichtstbijzijnde ziekenhuis. Klinkt nee, dat, ja, maar dat, dat, dat lijkt me ook correct. Maar dat is eigenlijk nu al de dagelijkse gang van zaken. En als ik weer even een voorbeeld zou mogen noemen... stel dat iemand uh, op zaterdagavond midden op de Veluwe... een acuut uh, hartinfarct doormaakt... Dan uh, zal de ambulance kiezen om je naar een groot cardiologisch centrum te brengen, waar uh, de mogelijkheden om acute dotteren en daarna goede intensive care nazorg te leveren aanwezig zijn. Dan heeft het inderdaad geen zin om je naar een streekziekenhuis te brengen, waar dat soort faciliteiten niet aanwezig zijn. En er zijn um, nu al streekziekenhuizen waar die spoedeisende hulp om tien uur dicht gaat. Ja. Nee, dat is correct. Ja. En um, ik denk dat als dat in overleg met ziekenhuizen daaromheen gebeurt, en dat is ook beslist iets waar ik uh, de nadruk op wil leggen: dat dit soort uh, ontwikkelingen al gaande zijn en dat ziekenhuizen vergaand met elkaar in gesprek zijn om voor de regio um, dit soort faciliteiten goed in te vullen. Um, dat is eigenlijk de, de meest noodzakelijke ontwikkeling. En komt u eruit met de zorgverzekeraars, denkt u? Nou, ik denk dat in deze discussie heel veel verschillende partijen een belang hebben. Dat is ook de reden dat uh, de Orde van Medisch Specialisten uh, eigenlijk het voorstel heeft... om vergelijkbaar met het uh, college voor perinatale zorg ook een college uh, acute zorg op te richten... waarin alle partijen... Einde voorstelling. En dat komt gewoon omdat de verbinding eruit valt? Dat is jammer, maar zo te horen kwam hij wel redelijk in de richting van de zorgverzekeraars. Er wordt in ieder geval veel overleg gevoerd voordat al die plannen doorgaan... die in eerste instantie veel te boud zijn, gepresenteerd door Zorgverzekeraars Nederland. Internink, internist Frank Bos van de Orde van Medisch Specialisten. Is hij er nog? Ik ben er nog. Ja, u bent er nog. Nou, dan, uh, ik, ik zei dat u goede hoop heeft op een goede afloop van al die gesprekken. Um, dat is een, uh, een fijne gedachte bij u. <laughs> en wat het voorstel van de uh, orde van medespecialisten is... om een gezamenlijk orgaan op te richten... waarin alle partners, inclusief patiëntenorganisaties... en zorgverzekeraars Nederland, vertegenwoordigd zijn... om over de acute zorg in Nederland een strategie te maken. Nou, en over die 50 euro, als je de spoedeisende hulp onterecht bezocht, bezoekt... Dan, daar, daar hebben we geen tijd meer voor, maar daar bent u op tegen. Ja, bijzonder op tegen. Het, is echt een, het, het staat uh, eenvoudig in het regeerakkoord. Het heeft vergaande consequenties. En het is nog maar zeer de vraag of het een besparing is... maar het leidt ook tot uitstel van uh, noodzakelijke zorg... en heeft daarmee een risico voor de patiëntenveiligheid. Dank u wel, meneer Bos. Wat is er op het scherm? De eerste aflevering van de dertiendelige serie De Gouden Eeuw. Andere tijden presentator Hans Goedkoop... legt een verband tussen het Nederland van toen en het Nederland van nu... als koopvarende natie, maar ook als immigratieland en zelfs als mediametropool... Ik had hier gisteren al een gesprek over met Judith Polman. En ze heeft me genoeg over die eeuw verteld om uit te kijken naar die serie. De Gouden Eeuw om vijf voor half negen op Nederland 2. Zometeen lunch met Jurgen van den Berg. Nou, we doen even stand.nl, Felix. De stelling, uh, de aanhoudende crisis vraagt om extra bezuinigingen. Eddie van Heijem, Tweede Kamerlid voor het CDA, praat met ons mee. Straks vanaf half twee. Aanhoudende bezuinigingen. Surf naar de Gids.FM. Tot morgen maar weer. Dag.